12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag. Oppositie Tweede Kamer niet overtuigd door brief wekers. Israël voert opnieuw aanval uit op Syrisch grondgebied... en goederenwagons ontploft in België. Het weer, de zon schijnt volop. Het is 12 tot 15 graden op de stranden en 17 tot 20 landinwaarts. Morgen, bevrijdingsdag, wisselen zon en wolken elkaar af... met de meeste zon in de middag. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. De oppositie neemt geen genoegen met de brief van staatssecretaris Wekers... over de fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren. Verschillende partijen vinden dat de brief meer vragen dan antwoorden geeft. SP-voorman Roemer was in het radioprogramma Tros Kamerbreed duidelijk. Nou, laat ik het eerst zeggen eh, dat het natuurlijk wel heel knullig is... dat hij eerder op, eh, op televisie gaat uitleggen... wat hij blijkbaar allemaal eh, ongeveer een halve dag later... midden in de nacht naar de kamer gaat sturen. En dan snapt hij nog niet helemaal hoe de verhoudingen zijn... Um, maar de, de brief ja, die, die, die, die schetst een beeld dat het ministerie van niets wist. Uh, als dat waar is, dan, ja, dan is dat op zich al, al heel ernstig en getuigt dat van een enorme knulligheid. Staatssecretaris Wekers herhaalt in zijn brief dat hij pas op de hoogte is gesteld van de zaak vlak voor een tv-uitzending van Brandpunt over de fraude. cda kamerlid Omtzigt zei vanochtend in het Radio 1 Journaal dat de brief veel vragen oproept. Hij wil onder meer weten hoe groot de schade is. Ik weet dat er in een aantal gevallen voor miljoenen is gefraudeerd. Als er 280 van dat soort zaken zijn, hou ik mijn hart vast. In Syrië hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen een wapentransport aangevallen. Volgens de Israëlische autoriteiten werden raketten dan vervoerd die bedoeld waren voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Zouden geen chemische wapens zijn. Israël heeft al vaker gezegd dat zijn luchtmacht alle doelen zou aanvallen... waarvan het weet dat er wapens voor terreurgroepen vandaan komen. Eind januari voerde Israël een aanval uit op een konvoi in Syrië. Het is de grote vrees van omwonenden langs het spoor. Een ontploffing van een goederentrein met chemische stoffen. Vannacht gebeurde het in België, in de buurt van Gent. Ravage is groot, maar er zijn geen ernstige wonden. Enkele honderden omwonenden werden geëvacueerd. Correspondent Joris van Poppel. Joris, jij bent daar nu. Hoe is de situatie? Drie wagons die branden nog steeds. Uh, net zo hevig als afgelopen nacht. Om twee uur zijn er zes wagons ontspoord. Zijn er een paar ontploft en drie... In brand, in brand gevlogen. Ja, je ziet hier nog steeds een, een, een rookwolk en een enorm watergordijn. De brandweer die probeert met een watergordijn ervoor te zorgen dat er geen giftige dampen richting Wetteren en Schellebellen trekken. Dat ligt er ongeveer een kilometer vandaan. Als het een kilometer later was gebeurd hier in Wetteren, dan was de ramp niet te overzien geweest. Het is een chemische stof acryl-nitril die erin zat. Het is erg brandbaar en ook erg giftig. Dus grote zorg hier bij de mensen over wat er hier vannacht is gebeurd. Gevaar is dus nog niet geweken. Nee, absoluut niet. Uh, met name ook omdat het bluswater is verontreinigd. Dat loopt het uh, riool in. Er wordt nu geprobeerd... Uh dat de provincie-gouverneur net, die de rampen coördineert, geprobeerd om dat pluswater uh, op te vangen. Om misschien de pompen van het, in het rioleringstelsel stil te zetten. Dat was nog niet gelukt en dat vervelde water dat loopt nu de schelde in. Uh, er is nog steeds een veiligheidsrollen van ongeveer uh, 500 meter rond de plek. Uh, daar mag niemand komen en er zijn ongeveer 500 mensen uh, geëvacueerd. En ja, iedereen die staat hier een beetje te kijken uh, naar die rookwolk. Uh, heel veel politie, heel veel uh, ambulances. Ze zijn aan de ramp ontsnapt hier, dat uh, beseffen ze wel. Is al duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk? Er werd gewerkt aan het spoor daar, dat is wel bevestigd. De trein is op een wissel, is er iets misgegaan. Maar wat dat precies is, is onduidelijk. De trein kwam uit Rotterdam, had 13 wagonnen, werd bestuurd door een, door een Nederlander. dus een Duitse trein bestuurd door een Nederlandse machinist. Die machinist wordt niks verweten, zei de provinciegouverneur gouverneur Die werkt mee aan het onderzoek, zijn papieren waren allemaal in orde. Het lijkt ook niet op dat hij te snel heeft gereden. Dus ja, maar wat het dan wel is, is het toch geen, geen menselijke fouten, technisch mankement... Onderzoek is in volle gang hier. Dankjewel, correspondent Joris van Poppel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het zuiden van Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden. Door de droogte en de harde wind grijpt het vuur snel om zich heen. Ruim 3000 brandweermensen bestrijden de branden. Duizend Amerikanen hebben hun huizen moeten verlaten. Zo'n 4000 woningen liggen in het gebied waar de branden woeden en worden bedreigd. Sinds donderdag is zo'n 10.000 hectare land verloren gegaan. Brandweer heeft dit jaar in Zuid-Californië al meer dan 680 bosbranden geblust. 200 meer dan gemiddeld voor deze periode. In Nederland zijn de afgelopen tien jaar met enige regelmaat voetbalwedstrijden gemanipuleerd, zegt Paul R. in een interview met de Volkskrant. R. is de belangrijkste Nederlandse verdachte in een onderzoek van justitie in Duitsland naar matchfixing. Seert van Dekken is Kamerlid voor de PvdA. Goedemiddag. Heel goedemiddag. U dringt al langer aan op een strafrechtelijk onderzoek. Is dit nu de druppel dat dat door kan gaan? Ja, het is een combinatie van factoren. Alles wat Paul R. zegt in het interview is heel belangrijk. Want een bevestiging, overigens heeft ook de Voetbal International uh, heel veel, eigenlijk al twee jaar lang, uh, gepubliceerd. En er is ook een boek verschenen waarin heel duidelijk werd dat er een, uh, een Nederlandse link uh, is als het gaat om matchfixing. Ja, dat, daar wordt eigenlijk ook uh, gezegd uh, in dat boek, hè. in heel Europa gebeurt het, of weten we dat het gebeurt. En in Nederland, het zou raar zijn dat het bij de grens hier ineens zou ophouden. Dus die vermoedens zijn er absoluut. Precies, en bovendien uh, suggereert Paul R. met zoveel woorden dat dat zo is. Uh, wij hadden die gedachte ook al langer. Uh, en ik zie dat wel als een bevestiging. Want u vindt zijn getuigenis betrouwbaar? Want hij zou misschien ook uh, belang bij hebben om de zaken iets anders voor te stellen dan ze zijn. Dat zou kunnen, waar het niet dat er natuurlijk veel meer uh, informatie ligt. Bijvoorbeeld ook van uh, Europol, nogmaals van de Football International. Trouwens ook anders, andere journalisten die onderzoek uh, hebben gedaan. En vandaag dan de Volkskrant. Nu zit het dan vaak eh, niet echt alleen in uitslagen, maar juist in heel kleine dingen. Hè. Kunnen het zijn bijvoorbeeld een aantal keer dat een bal over de lijn gaat of eh, een, een derde gele kaart in een wedstrijd. Dat is heel moeilijk aan te tonen. Ja, dat is een van de meest ingewikkelde uh, kwesties inderdaad. En dat maakt het soms ook lastig om normaal naar voetbal te kijken eerlijk gezegd. Uh, maar er zijn mensen die, die werken in de opdracht van goksyndicaten, uh, bezig om wedstrijden te manipuleren. En dat is natuurlijk heel ernstig. Maar u bedoelt op een gegeven moment, uh, denkt u elke, ook elk foutje ga je denken... hey is hier een matchfixing aan de hand? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik te maken kreeg met het fenomeen van we ik twee maanden niet normaal naar het voetbal heb kunnen <laughs> kijken. Gelukkig is dat voorbij. Uh, want anders zou ik heel uh, raar naar de Nederlandse eerste en de divisie uh, uh, gaan kijken. Maar wat het om gaat, is, is dat het niet deugdelijk is... en dat er mensen zijn die het uh, spel manipuleren. En wanneer is er duidelijkheid over een door u af te dwingen onderzoek door het OM? Nou, uh, dat hebben we eerder bepleit. Uh, we willen ook heel graag dat minister Opstel altijd dat gaat doen. En ik verwacht eerlijk gezegd nu ook wel zo langzaam een reactie daarop van hem. En dan misschien voor de zomer nog een debat? Dat is het idee. Uh, ik heb dat samen met mijn CDA-collega al bepleit. Dus dat debat komt sowieso voor de zomer en nog voor het uh, wat bredere wetenschappelijke onderzoek... dat nu plaatsvindt over matchfixing. Hetzeert van Dekken van de PvdA. V van de A, dank u wel. Hartelijk dank. Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Massachusetts kan geen graf vinden voor Tamerlan Charnayev, een van de daders van de aanslag tijdens de marathon van Boston. Geen enkele begraafplaats in de buurt wil dat de man daar begraven wordt. Als de begrafenisondernemer niet snel een plek kan vinden... zal hij de hulp inschakelen van de overheid. Hij snapt dat er weerzin bestaat tegen de doden... maar iedereen verdient uiteindelijk een laatste rustplaats... zegt de begrafenisondernemer. Darmeland Charnayev kwam na de aanslag... bij een schietpartij met de politie om het leven. Australië moet het Great Barrier Reef beter beschermen. UNESCO dreigt de vermelding op de lijst van werelderfgoed aan te passen. In een net uitgekomen rapport staat dat Australië te weinig doet... om aantasting van de uitzonderlijke koraalriffen tegen te gaan. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, het rapport is een advies aan UNESCO. Wat staat erin? Ja, in dat rapport krijgt UNESCO het advies om de status van het RIF aan te passen. Uh, het is op dit moment onderdeel van het werelderfgoed. Uh, het moet worden aangepast tot werelderfgoed in gevaar. En die status die wordt toegekend aan plekken waar het werelderfgoed niet goed wordt beheerd. En dat kan natuurlijk altijd wanneer bijvoorbeeld landen in oorlog zijn. Maar in dit geval moet die vermelding worden aangepast... omdat de Australische regering te weinig doet om de aantasting van het koraal tegen te gaan. En waar gaat het dan om? De waterkwaliteit van het koraal gaat flink achteruit. Dat heeft te maken onder andere met de landbouw... die kunstmest gebruikt wat in de zee terechtkomt. Er is ook veel ontwikkeling van de kust... wat natuurlijk ook zorgt voor veel afval in het water. Maar wat heel belangrijk is, is dat de regering van plan is... om de export van steenkool enorm uit te breiden. En daarvoor is hij van plan om verschillende nieuwe havens te bouwen. Dat moet ertoe leiden dat er steeds meer schepen... door het Great Barrier Reef heen gaan. En dat is waar de UNESCO zich veel zorgen over maakt. Nou wil eh, elke backpacker of eh, toerist die naar Australië gaat eigenlijk het Great Barrier Reef zien. Hè? Dat is toch een van de hoogtepunten. Dat moet, zal een enorme klap zijn voor Australië als het dan verdwijnt eh, op die manier van de wereldscherfgoedlijst. Ja, natuurlijk levert zo'n vermelding heel veel geld op. Uh, elk jaar denk ik dat er een paar miljoen bezoekers komen... om te gaan duiken of snorkelen op het Great Barrier Reef. Dat is goed voor samen 2 miljard dollar aan inkomsten. Maar die vermelding op die uh, lijst van werelderfgoederen... die geeft toch vooral status. Niet elk land heeft tenslotte iets wat kan worden gezien... als uh, iets wat zo belangrijk is dat het een erfenis is voor de hele wereld. Ja, En wanneer je dus uh, te horen krijgt dat je dat niet goed beheert en uh, dat je op de vingers wordt getikt door de internationale gemeenschap... Ja, dan doet dat natuurlijk pijn in Australië. Ja, heeft de Australische regering ook gereageerd? Het is de vraag wat ze nu precies gaan doen. Ze hebben tot juni de tijd om te komen met wat dan wordt genoemd effectieve maatregelen... Waar die uit moeten bestaan, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, het kan natuurlijk zijn dat de regering iets uit de hoge hoed tovert in de tussentijd. Maar het lijkt erop dat UNESCO in juni die vermelding gaat aanpassen. En dat het Great Barrier Reef niet langer gewoon een werelderfgoed is, maar een werelderfgoed in gevaar. Correspondent Robert Portier. Sport. Dat zal u niet zijn ontgaan. Ajax kan morgen voor de derde keer op rij landskampioen worden. Bij winst op Willem II is de titel binnen en kan ook verdediger Tobi Aldewereld zijn feestje vieren. De Belg was ook bij de vorige twee kampioenschappen van de partij. Aldewereld typeert het afgelopen seizoen vooral als stabiel. Ja, dat hoort dat, dat natuurlijk vaker de gevallen deze laatste weken. Alleen ik vind wel dat het... Dat, dat, dat, dat, je hebt mijn ups en downs, alleen de downs waren dit seizoen veel minder. Ja. En ik vond dat we gewoon dit seizoen het beste voetbal hebben laten zien van de laatste drie jaar. Jij vindt de aandeel van de coach weer vrij groot, hè? van Frank, Frank de Boer? Ja, want ja, hij heeft een bepaald idee en dat doen we zo. En niet, zeker als het ook een tijdje minder ging, dat is ons plan. En uh, we weten elke wedstrijd weet perfect wat we moeten doen. En dat geeft wel een bepaalde rust in het team. Wat vond jij nou een cruciaal moment? Is dat bijvoorbeeld na de winterstop Ajax 3-0? Hoewel je daarna nog een aalke keer gelijk speelt. Wat vond jij een moment waarvan je zei, ja, wacht even. Ja, ik vond, ik vond, je speelde wel gelijk maar Utrecht uit. Utrecht, ah ja. 0-0, maar toen speelde denk ik zeker de eerste helft, onze, onze, onze beste helft van, uh, van heel het seizoen. Toen uh, zeker men in de aan dat ze, dat ze gingen druk zitten en dat ze ons niet gemakkelijk en En, en, ja. en, en toch speelden we eigenlijk fantastisch doen. En dat, dat gevoel hebben we eigenlijk steeds bijgehouden. Van, uh, en daarna de winterstop in. En dat gevoel hebben we gewoon meegenomen naar, de, naar Feyenoord thuis natuurlijk 3-0. Uh, ik zeg, die downs waren niet zo down als, als, als de laatste twee jaar. Die niet door nee. de ondergrens. Nee. Ja. Ajax ziet Toby al de wereld. Hij sprak met Joep Scheuder. Als Ajax de titel pakt, dan reikt oud-speler Rob de Wit de kampioenschaal uit. De Wit speelde in de jaren tachtig drie jaar voor Ajax. Hij moest zijn carrière abrupt afbreken na een dubbele hersenbloeding. Golfer Joost Luiten heeft zijn opmars bij het Volvo China Open voortgezet. Na een derde ronde van 68 slagen staat hij nu op de vijfde plaats met 208 slagen. Ook Robert-Jan Derksen handhaafde zich in de top 10. Hij staat nu na een ronde van 73 slagen op de gedeelde zesde plaats. Australia Rumford gaat aan de leiding met een totaal van 204 slagen. Dit is verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Ja, Mark, met files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt, 3 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof, die komen eerst in de file op de N207... Bergambacht richting Lisse, voor Hillegom, 4 kilometer. Dankjewel, John. Nog één keer de hoofdpunten. Oppositie Tweede Kamer. Niet overtuigd door briefwekers. Zijn brief over de vrouwen met toeslagen kwam vannacht. PvdA wil strafrechtelijk onderzoek naar matchfixing... na verklaring van ex-gokker. Een goede ontploft in België. Het is daar een ravage en honderden omwonenden zijn geëvacueerd.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks, om kwart voor één, is Jacques Alberts de gast. Met hem praat ik over zijn boek over 200 jaar monarchie... beschreven aan de hand van acht affaires. Het Requiem voor Auschwitz van de Sinti-componist Roger Moreno Radkep, Precies een jaar geleden tijdens de dodenherdenking uitgevoerd... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een eerbetoon aan de vergeten holocaust. Aan de ongeveer 500.000 Sinti en Roma... die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De Nederlandse groep oorlogsslachtoffers uit de Sinti en Roma gemeenschap... in de volksmond ook wel zigeuners genoemd kwam na de Tweede Wereldoorlog er bekaaid af. Pas in het jaar 2000 kwam er rechtsherstel... en werd 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld als schadeloosstelling. Omgekeerd was dat 13,6 miljoen euro. Van die 13,6 miljoen euro is nu nog ongeveer 4,3 miljoen over. Een aantal genodigden bij het requiem benaderde ons vorig jaar met het bericht... dat er niet goed werd omgegaan met het geld. Dat was voor ons aanleiding voor een onderzoek met de verrassende conclusie dat het niet lukte om het geld voor te besteden. Is dat ondertussen wel gelukt? Luister naar een eerder uitgezonden reportage van Gerard Leenders en Stefan Heidendaal... met daarna de laatste stand van zaken. Wij hadden gewoon met elkaar allemaal het gevoel van jongens, het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed. Het is beter om te, om te zeggen, jongens, we zijn er niet in geslaagd. En dan gaan wij ons niet meer onze naam aangeven... Dat doen we niet meer. Ik heb honderd keer geroepen als ik daar was: wat gaan we doen, mensen? Gaan we weer het wiel uitvinden? Dit hebben we al gedaan, daar liggen de rapporten. Al onze documenten werden ook nooit bekeken door het instituut. Ik zit dat toch niet als een ja-knikker? Ik accepteer toch niet in mijn verantwoordelijkheid dat ik over twee jaar wordt gezegd: moest kijken wat die worden allemaal goedgekeurd hebben gedaan heb en gerotsterd is. Als laatste hoorde u Joop Worel. tot september vorig jaar... voorzitter van de Raad van Toezicht van het NISR... het Nederlands Instituut Sinti en Roma. Meer dan twaalf jaar was hij de eindverantwoordelijke... voor de besteding van subsidiegeld voor de Sinti en Roma-gemeenschap. Worel is boos over verwijten die hij krijgt over zijn functioneren. Hij zou bemoeizuchtig zijn, in zijn eentje zijn instituut hebben opgeheven... en familie baantjes toeschuiven. Ze profiteren van die arme, zigeune kindjes hun geld... Maar volgens Horel zit het allemaal heel anders in elkaar. Het Nederlands Instituut Sinti en Roma functioneerde niet. En doorgaan zou verkwisting van subsidiegeld betekenen. En natuurlijk heeft Horel, oud-burgemeester en oud-kamerlid voor de Partij van de Arbeid... niet in zijn eentje besloten tot opheffing van het NISR. Daar heeft hij zijn vier collega's van de Raad van Toezicht zeker in gekend. En er waren niet de eerste de beste, hoor. De zaten, er waren de dure jongens, eigenlijk. hè, Allemaal een behoorlijke functie. En dan komt het verhaal... Die Worel die heeft zich zo misdragen. Die heeft al die vier aan de kant geschoven. Die is rechtdoor. Ja, kom nou. Kom nou. Tuurlijk niet. Maar waarom is het instituut mislukt? Wat is de rol van de Raad van Toezicht daarin? En wat is er waar van het verhaal dat Worel zijn schoonzoon opdrachten toespeelt? Argos, over bevoogding en belangenverstrengeling bij de hulp aan Sinti en Roma. Ben jij nog lang hier? Nou, nu ga je. Nou, ik heb niets kennengelaten. Even een vroestjesijf. Ik voel hier de auto. Ik kan jou niet bereiken. Ik weet niet waar je woont. Bel me. Nou, We zijn op bezoek bij Marie Grunhols. Op een van de laatste grote woonwagenkampen van Nederland. pal langs de A2 bij Best. Ze woont daar in een prachtig chalet. Gebouwd door haar man. Zo, dat was weer iemand die om hulp komt. Ja. Kijk, dat, dat blijft. Dit zijn mensen die je nodig hebben om iets in te vullen of te doen. Want ze heeft problemen met het kind met school. En dat komt gewoon nog bij je binnen. We blijven een gemeenschap. En ze gaan toch altijd de mensen opzoeken wie, wie ze vertrouwen en waarvan ze denken dat die hun kan helpen. Marie Gunholz is een Sintessa, zoals vrouwelijke Sinti worden aangeduid. Ze groeit niet op in een woonwagen, maar in een gewoon woonhuis. Gunholz volgt een beroepsopleiding en weet veel van zowel de Sinti als de Nederlandse samenleving. Midden jaren negentig wordt ze vrijwilliger bij de Landelijke Sinti-organisatie. Een zelfhulpgroep die een aantal jaren daarvoor is opgericht. Sinti- en Roma-kinderen worden vaak door hun ouders thuisgehouden. Omdat die bang zijn dat hun kinderen slecht worden behandeld. Gunholz wil daar iets aan gaan doen. En uh, doordat ik Sinti-afkomst ben. was het voor uh, mijn achterban ook gemakkelijk en veilig om mijn kinderen mee te geven. Want dan liet ik hun zien. zo werkt de bus. Ik ging vier weken met ze mee, iedere dag zodat ze veilig waren, zodat ze wisten waar ze heen moesten, hoe laat, hoe het werkte, hoe het systeem werkte. En door dat vertrouwen, uh, ja, werkte het. Gingen de kinderen ook wel, stroomden ze door. En uh, ja, door sommige dingen te klikken, een kleine praktische probleempjes, werkte het wel. Ja. Hebben heel veel kinderen toch nog naar school gekregen en weer verder uh, begeleid naar werk. In Nederland wonen naar schatting 15.000 tot 20.000 Sinti en Roma. Het is een gesloten gemeenschap die al honderden jaren in Nederland verblijft... maar buitengewoon moeilijk aansluiting kan vinden bij de Nederlandse samenleving. Er is criminaliteit, kinderen gaan niet of nauwelijks naar school... en de groep heeft veel last van vooroordelen en discriminatie. De landelijke Sinti-organisatie krijgt in de jaren 90 subsidie... om die problemen aan te pakken. En er komt meer geld van de overheid. Al gaat dat niet zonder slag of stoot. Ruiterlijk moet worden erkend dat de opvang van terugkerende oorlogsgevolgen te kil, te bureaucratisch en te formalistisch is geweest. En daar is dus een spijtbetuiging van de kant van de regering bij op haar plaats. Minister-president Wim Kok op 28 januari 2000 in het Radio 1 Journaal. De Nederlandse regering maakt dus excuses aan oorlogsgetroffenen. Maar de Sinti en de Roma worden niet genoemd... terwijl ook zij slachtoffer van de oorlog waren. Ik ben mijn totale familie verloren. Ik ben als enige uit de oorlog gekomen. Zony Weiss, een van de slachtoffers van de naties, en een vooraanstaand vertegenwoordiger van de Sinti- en Roma-gemeenschap. Als Weiss hoort dat zijn groep weer vergeten dreigt te worden, grijpt hij in. Dat werd me toch echt te gooitig dat dit keer... Hè? wij ook weer vergeten zouden worden. Toen heb ik dus een heel groot persbericht gemaakt. En, en binnen de kortste keren zaten wij uh, met de Nederlandse regering... En, de toenmalige president Kok en minister Zalm en uh, minister Borst aan tafel. Eindelijk werden we erkend. Al snel maakt de regering onder leiding van premier Kok... het vergeten van de Sinti en Roma ongedaan... Ze maakt nu excuses aan alle oorlogsgetroffenen en belooft financiële compensatie. Voor de Sinti en Roma wordt 30 miljoen gulden vrijgemaakt. In het Radio 1-journaal reageert Zony Weiss verheugd. Ik kijk naar buiten en de zon schijnt. Uh, het, is, het is een fantastische dag. Omdat het boek, dat verschrikkelijke boek, nu dicht kan. En dan kan nu eindelijk eens rust komen. En dat is heel erg belangrijk. Er wordt een speciale stichting opgericht om het geld van de Sinti en Roma te verdelen. De Stichting Rechtsherstel. Voorzitter van die stichting wordt oud-PVDA-Kamerlid en oud-burgemeester Joop Worel. Verder zitten er twee Sinti en één Roma in het bestuur. Van de 30 miljoen gulden is 27 miljoen bestemd voor individuele compensatie van de overlevenden van de Holocaust. En 3 miljoen voor algemene projecten. De aanvragen voor compensatie vergen veel uitzoekwerk... omdat de meeste oorlogsslachtoffers analfabeet zijn. Marie Gunhols van de Landelijke Sinti-organisatie wordt gevraagd mee te helpen. Iedereen wist deze plek te vinden. Dat was bekend en uh, we hadden het vertrouwen. Dus ze kwamen ook gemakkelijk naar ons loket... om hun privézaken uh, te mogen inzien. Papieren, familie van overleden om hun formulieren in te vullen. Uiteindelijk worden 600 aanvragen gehonoreerd. Maar er is rekening gehouden met veel meer oorlogsgetroffenen. Er is dus geld over. Toen werd besloten om het geld te gebruiken voor projecten. Er worden werkgroepen ingesteld die allerlei projecten verzinnen. Maar om die uit te voeren moet er een nieuw instituut worden opgericht. Want daar is de Stichting Rechtsherstel niet voor bedoeld. Voorzitter Job Worrel geeft opdracht aan onderzoeksbureau Boer Kroon... om een oplossing uit te werken. Daarop volgt in 2008 een lijvig rapport met de titel Sporen naar de Toekomst. Geschreven door Peter van Grinsve, adviseur van Boer en Kroon. En door een partijgenoot van Borrell, oud-burgemeester Hans Ouwekerk. De twee adviseren een nieuw instituut... dat geld moet verdelen onder alle Roma en Sinti in Nederland. Dus ook voor Roma en Sinti die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn komen wonen. Het instituut krijgt een nieuwe missie... Het moet initiatieven stimuleren die de zelfredzaamheid van Roma en Sinti bevorderen. Dat voorstel valt in goede aarde bij voorzitter Job Worrell. Je kunt ze wel heel lang onder je hoede blijven nemen. je kunt wel, Dat moet je ook doen en je moet ook zorgen. En dat kost ook veel tijd. Maar uiteindelijk moeten zij zelf het heft in handen nemen. Het geld voor het laten draaien van het nieuwe instituut... moet worden betaald uit de overgebleven compensatiegelden voor de oorlogsgetroffenen. En dat is op dat moment meer dan 8,5 miljoen euro. Dat valt niet goed bij de Sinti en Roma die de Holocaust hebben overleefd, vertelt de bedenker van het plan, Hans Ouwekerk. Die denken altijd uh, uh, dat, zijn, dat zijn wij niet, dus het moet bij ons blijven. Dat zit, dat zit er heel dik in. Ja, zijn die betrokken bij het besluit? Welk besluit bedoel je? Nou, het besluit om, uh, om te gaan vormen naar een nieuw instituut? Nee. nee. Waarom niet? Ja, je kon eigenlijk heel weinig. Althans, in die tijd toen ik ermee bezig was, representatieve organisaties vinden die een duidelijke opvatting daarover hadden. Dat hans Kerk maar moeilijk in contact kan komen met Sinti en Roma, is niet zo vreemd. De enige landelijke organisatie van Sinti en Roma, waar onder andere Marie Gunhols werkte, is dan namelijk net opgeheven, omdat de regering vanwege bezuinigingen de subsidie heeft stopgezet. Op 1 januari 2010 wordt de wens van Joop Worrel bewaarheid. Het Nederlandse instituut Sinti en Roma opent zijn deuren. Het wordt gehuisvest in een kantoorpand in Den Bosch. Zoni Wijs, adviseur van de Sinti-gemeenschap... mist iets essentieels bij het nieuwe instituut. Kijk, dan heb je een organisatie in Den Bosch... en daar zit wat ik dan noem één ex-sintel in. En de rest het zijn allemaal burgers. Prima... Ik weet wel dat wij het kader niet hebben om zo'n organisatie te runnen. Maar neem de mensen bij de hand en probeer ze... training on the job, zoals dat in goed Nederlands heet. Hè, al al doen uh, de mensen leren hoe het zou moeten. Ja. En dat is niet gebeurd. Maar er zitten meer opmerkelijke kanten aan de organisatie van het instituut. Het NISR wordt gecontroleerd door een raad van toezicht... Daarin worden onder andere de twee bedenkers van het instituut, Hans Ouwerkerk en Peter van Ginsven, aangesteld. En de voorzitter van de raad wordt de man die ook vanuit de stichting Rechtsherstel verantwoordelijk is voor de financiering, Joop Worrel. In de raad van toezicht worden geen Sinti of Roma benoemd, en op de werkvloer eigenlijk ook niet. Aan de meeste vacatures worden zulke hoge eisen gesteld dat de meeste Sinti en Roma er helemaal niet voor gekwalificeerd zijn... Marie Gunhols kan er nog boos over worden. Ik voel het als een overname. Ze mm -hmm. hebben het overgenomen. Er zijn allemaal leuke plekken uitgedeeld voor iemand anders. En And that's it. Ik bedoel, het is een beetje respectloos, vind ik. En omdat wij, Sinti, niet de dokter anders op ons kaartje hebben staan... mogen wij niet solliciteren voor de baan als directrice. Dat kun je toch niet invullen, want daar heb je toch niet voor gestudeerd... Joop is in zijn speech bij de opening van het instituut Glashelder. Het NISR moet professionele en praktische ondersteuning bieden... aan instellingen en gemeenten die werken aan de verbetering... van de positie van Sinti en Roma in Nederland. Het NISR begint voortvarend met het overnemen van een aantal welzijnsprojecten... die in de jaren daarvoor in de regio zijn opgestart. En het begint met het behandelen van nieuwe projectaanvragen. Maar al snel ontstaat hierover onvrede. Dat vertelt Huub van Baar onderzoeker van de Sinti- en Roma-gemeenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Wat ik zag in de praktijk was onduidelijke communicatie... met alle mogelijke partners, dus met de doelgroepen zelf. En in de loop van de tijd is in toenemende mate uh, ook het idee ontstaan... dat uh, de gelden die beschikbaar waren dat je aan heel hoge eisen moest voldoen om überhaupt in aanmerking te kunnen komen... om misschien subsidie te krijgen van het NISR. Uh, ik heb met verschillende groepen van Roma en Sinti contact gehad... die aanvragen hebben gedaan voor subsidie. Die werden iedere keer aan het lijntje gehouden met van... ja, wat jullie voorstellen is niet goed genoeg, het moet anders. Maar hoe het precies anders moest was nog steeds onduidelijk. Ook projectaanvragen van gemeenten lopen stroef. Vaak stranden die in papieren romslomp en administratief gedoe... En het NISR blijft maar meer vragen stellen en informatie opvragen. Dat is de ervaring van Wil Kooijmans. Hij is ambtenaar bij de gemeente Nune en werkt daar al twintig jaar. In Nune woont de grootste Sinti-gemeenschap van Nederland. Na meerdere mislukte aanvragen probeert hij het in 2011 nog één keer. Hij wil een project beginnen om de financiële positie van de Sinti en Roma te verbeteren. Om te voorkomen dat hij maandenlang bezig is met het beantwoorden van vragen... nodig hij de directeur van het NISR uit voor een gesprek. Toen hebben wij gezegd vanuit de gemeente Nuenen, wij gaan niks schrijven, jullie gaan schrijven. Want als wij straks iets gaan schrijven, dan gaan jullie er weer op schieten. En ja, er werd dus in het overleg gezegd oké, okay, dat gaan wij doen. Wij gaan het schrijven. En vlug genoeg daarna, binnen een week, twee weken... stelden de beleidsmedewerkers nadere vragen over wat dat nou eigenlijk de bedoeling was. En toen hebben wij gezegd, zie je nou wel, dit gaat niet werken. Maar goed, we zullen globaal antwoord geven op de, op de vragen die gesteld zijn. En uiteindelijk is het daar bij gebleven. We hebben het geld nooit gezien, we hebben geen plan gezien. Het was over. En dat is de laatste poging die wij gedaan hebben. Toen hebben wij gezegd, ja, wij gaan er geen energie meer in steken, want ze snappen het niet. Ondertussen rommelt het ook intern bij het NISR. In 2,5 jaar tijd worden vier leidinggevenden aangesteld. De eerste directeur vertrekt een half jaar na de opening. En dan wordt Ria Braspenning aangesteld als interim directeur. Braspenning ontwikkelt in opdracht van de Raad van Toezicht... een nieuwe missie voor het instituut. Volgens haar moet het een organisatie worden... die vooral regionale initiatieven uit de groep zelf ondersteunt. En de Raad van Toezicht vond dat niet een goed idee... Joop Borrell en de rest van de Raad van Toezicht willen geen verantwoording overdragen aan de Sinti en Roma zelf. Sterker nog, het valt braspenning op dat de voorzitter van de Raad van Toezicht ook op kantoor maar moeilijk dingen los kan laten. In de praktijk was de uh, Raad van Toezicht en met name de voorzitter heel erg uh, aanwezig in huis. Er zijn wel mensen die tegen mij zeiden van goh, ja, dat gaat weer op dezelfde manier zoals het vroeger was. Hoe bedoelt u zoals het vroeger was? Nou, Kennelijk was de voorzitter van de raad van toezicht altijd al heel nadrukkelijk aanwezig, ook in de uitvoering op het werk. Dus ik heb tegen hem gezegd, dat moet je niet meer doen, want dan uh, raken we de koers kwijt. Dus als je nou vragen hebt, schakel mij dan in. En soms ging het gewoon beter, laat ik het mm -hmm. zo zeggen. En soms viel hij uh, toch wel weer in, in oud gedrag, ja. Niet alleen Ria Braspenning constateert de dominante rol van Joop Worel. Wij horen van verschillende betrokkenen klachten over de bemoeizucht van Worel. Maar volgens Hans Ouwekerk, lid van de Raad van Toezicht, ligt het moeilijke functioneren van het NISR helemaal niet aan de organisatie zelf, maar aan de moeilijke doelgroep. De Sinti en Roma zijn uit op geld, zonder verantwoording af te willen leggen. Als er geld was, was het al voor hun. Ja, dat is een beetje te makkelijk. Dat geld dat speelt zo'n gigantische rol. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe nou ja, ik, ik, wil een, ik, ik wil een garagebedrijf beginnen. Kan ik, kan, ik, kan ik geld krijgen? En dan? Ja, nou ja, dan, ach, dan, het dan, dan? Zegt, dan zegt men doorgaans in ons land. Laten we het eens even bekijken. He? Nou ja, en dan, uh, ja, dan bleek het natuurlijk een beetje op gebaseerd te zijn. Maar dat is een zeer geldgedreven gedachte. He? En als je dat geld nou maar geeft, dan lukt het ons wel. Dan doen we het wel. Ja, en dat. Uh, wat klopt er dan van de kritiek die wij horen op het optreden van Worel? Wilde hij alles echt zelf beslissen? Als wij het Worel voorleggen, reageert hij in eerste instantie laconiek. Ja, ik hoor dat ook terug. En ik, uh, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik dat soms wel denk... dat het misschien nog wel een beetje gelijk is. Maar later bijt hij van zich af. Ik, ik, ik, be, ik, be, ik zeg dat niet dat ik me overal mee bemoeid Dat heb je mij niet horen zeggen. Hm. Ik heb wel gelet op het feit waarvoor het geld besteedt. Wat zijn de doelstellingen daarvoor? Dat vind ik ook gewoon een taak die een voorzitter van een raad van toezicht heeft. Ik zet dat toch niet als een ja-knikker. Ik accepteer toch niet in mijn verantwoordelijkheid dat ik over twee jaar wordt gezegd... moest kijken wat die Borrel allemaal goedgekeurd hebben gedaan heeft en gerotseld is. De controlefunctie, die ook behoort bij een raad van toezicht... moet men niet vertalen in de zin van hij bemoeide zich overal mee. Collega-toezichthouder Hans Ouwerkerk denkt wel te weten... waar de bemoeizucht van Worrel uit voortkomt. Ik heb ook zelf wel eens een keer tegen Joop gezegd... je moet iets meer afstand nemen. Maar dat is een emotionele betrokkenheid. Hè? In de loop van 2011 neemt de onrust toe. Van verschillende kanten wordt aangedrongen op een verandering binnen het NISR. Er verschijnt zelfs een pamflet onder de titel... Wij zijn het paternalisme zat. Op 28 november organiseert het NISR een congres... Sintesa Marie Gunholz is ook uitgenodigd. Ze kijkt haar ogen uit. Alles wat wij heel graag wilden doen en nooit mochten doen en konden doen omdat er geen geld was, kan nu allemaal. Eten, drinken, zalen. Wij moesten het moesten met niets doen. En nu kan alles. Van hetzelfde geld. Ook Huub van Baar, universitair onderzoeker op het gebied van de Sinti en Roma, is aanwezig op het congres. Voordat het goed en wel begonnen is, slaat de vlam in de pan. De Sinti en Roma eisen het woord. De kritiek was in de eerste plaats was kritiek op hoe de, hoe de conferentie tot stand was gekomen. De conferentie was tot stand gekomen zonder nadrukkelijke uh, uh, inspraak van de doelgroepen. De kritiek die kwam op het NISR was eigenlijk dezelfde. Van jullie zijn een organisatie, een stichting bedoeld voor ons. Uh, ook met het nadrukkelijke idee dat je met ons samenwerkt. Maar van die samenwerking is in de dagelijkse praktijk heel weinig terug te zien. Marie Gunhols gaat samen met andere Sinti en Roma de conferentiezaaltjes langs. Ze stelt kritische vragen, onder andere over de bestrijding van schooluitval. De kinderen gaan niet naar school zeker? Nee. En van Rome kinderen van 12 stoppen er al mee, meisjes? Ja. Ja, jullie weten zeker niet waarom. Nee, het instituut kan jullie geen antwoord geven. Hier zit het antwoord. Wij weten waarom die kinderen niet komen. Wij weten waarom de meisjes van 12 jaar niet meer naar school gaan. Zo zijn wij alle werkgroepen ingestapt met willen jullie antwoorden... Die zitten in de Sinti-gemeenschap zelf. Als we aan Joop Vorrel vragen hoe hij het congres heeft ervaren... verwijst hij ons resoluut door. Moet u bij Hans Ouerkerk zijn, niet bij mij. Vorrel heeft met Hans Ouerkerk afgesproken... dat die de woordvoering doet over het NISR. En wil daarom niks zelf over het congres zeggen. Ouerkerk dan. Die is compleet verrast over het verloop van het congres. Het was allemaal verkeerd. Dat was echt, ik, ik was zo gedesillusioneerd dat ik bijvoorbeeld in de pauze weggegaan ben. Ja, ik die, ik, die dag vond ik zo totaal uitzichtloos. Ik denk, ja, wat zal ik hier nou de hele dag blijven zitten? Het is toch allemaal verkeerd. He, ik merkte dat ons, sommige van onze eigen medewerkers ons, ons beleid afvielen. Nou, dat is ook interessant om het mee te maken. En toen dacht ik bij mezelf, die gaat niet goed. Dat is een vo volledige non-acceptatie van waar we mee bezig waren. Maar de dag eindigt, ondanks alle onvrede, positief. Als Joop Worrel de kritiek erkent zegt onderzoeker Huub van Baar. Jullie hebben een punt. Uh, wij moeten daaraan werken. Het is goed dat we bij elkaar zijn gekomen. Dus we moeten die, die dialoog die we vandaag met elkaar hebben gehad... moeten we ook in de praktijk omzetten in zowel een institutionele tak... namelijk we gaan dat binnen het instituut verbeteren... als in een, uh, ja, in een pragmatische zin van hoe we met elkaar in de toekomst gaan samenwerken. Een week na het congres stuurt de Raad van Toezicht... een opbeurend mailtje naar de medewerkers van het NISR. De raad wil hun een hart onder de riem steken. Maar achter de schermen is een heel ander proces gaande. Hans maar, maar, maar Ik weet nog goed dat we na die, na die bijeenkomst in, de, in, in december... want dat heeft er echt wel veel impact over gehad. November. In november. Oh, goed. Dat we toen gezegd hebben... sommigen van ons, ja jongens, dit kunnen we toch niet... met onze verantwoordelijkheid toch niet, toch niet blijven uh, accepteren. Dat kan toch toch niet. We moeten het we moeten gewoon stoppen. En gek is dat het voor niemand als dus een verrassing kwam. Dat waren we allemaal met elkaar eens. Maar dat zeiden jullie zeg maar, in december? Ja, toen ik vrij kort op die uh, sessie. Ja. De Raad van Toezicht van het NISR besluit na het congres... dat er een onderzoek moet komen naar het functioneren van het instituut. Formeel om te onderzoeken hoe het beter kan. Maar wie schakelt de Raad daarvoor in? Onderzoeksbureau Boer en Kroon. Het bureau waar Peter van Ginsven, een van de leden van de Raad van Toezicht, op dat moment werkzaam is. Dat lijkt zonderling. Maar volgens Hans Ouerkerk heeft Van Ginsven zich keurig gedragen. Die heeft ook uh, op een gegeven moment gezegd, ik bemoei me daar helemaal niet mee. Waar niet mee? Ik bemoei me niet met de gang van zaken rond dat rapport. Want ik ben bij Boer en Kroon. Hij is uit de kamer gelopen. Nee, hij heeft zich ook niet bemoeid met de gang van zaken. Hoe, hoe, hoe gaat het? Hoe gaan we het doen? En of uh, ik praat er op het kantoor al even met die man. Helemaal niet. Zoni Weiss, vertegenwoordiger van de Sinti- en Roma-gemeenschap. Waanzinnig. Dat, kun je, dat moet je niet doen. Dat Waarom? moet je per se niet doen. Dat is niet goed. Waarom niet? Dat er een soort van belangenverstrengeling en elkaar... De hand boven het hoofd houden en, en, en dat moet je niet willen, dat moet je niet doen. Boer en Kroon komt op 9 maart 2012 met haar rapport. Er gaat veel goed bij het NISR, maar er is ook kritiek. Onder andere de Raad van Toezicht krijgt er flink van langs. Speciaal Joop Worel wordt genoemd, die te veel op de stoel van de directie is gaan zitten. U begrijpt dat ik daar niet mee eens ben. Nee, nee toch niet. Het niet. Ondanks alle kritiek op de Raad van Toezicht... adviseert Boer en Kroon geen maatregelen richting de toezichthouder. Nee, het hele NISR mag worden opgeheven. En dat besluit valt snel. Sterker nog... Het is al genomen. Een dag voor het officieel uitkomen van het rapport... schrijft de Raad van Toezicht, onder leiding van Joop Worrel... een brief naar de geldschieter van het NESR... met het verzoek om het instituut te mogen opheffen. De geldschieter is de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel... die de miljoenensubsidie voor de Sinti en Roma beheert. Zij Jan Detail, de voorzitter van die club is Joop Worrel. Een paar dagen later willigt hij de facto zijn eigen verzoek in... Alle lopende projecten worden stopgezet en het NISR wordt opgeheven. De Sinti en Roma reageren geschokt op het besluit. Ook het personeel verzet zich fel tegen de totaal onverwachte opheffing. Maar volgens Hans Ouerkerk was de liquidatie onvermijdelijk. Wij hadden gewoon met elkaar allemaal het gevoel van jongens, het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed. Het is beter om te zeggen, jongens we zijn er niet in geslaagd. Nee, maar dat ook zelf, ons te harten, dat het niet goed gaat. En dan gaan wij ons niet meer onze, onze naam aangeven. Dat doen we niet meer. Speelde dat voor u als individu ook mee? Van, oh even, ik heb wel een naam hoog te houden. Het speelde bij uh, sommige leden van de Raad van Toezicht die dan gewoon actieve baan hebben. Daar speelde zeker mee, ja. En dat vind ik ook terecht. Kijk, ik kan nog wel een beetje beschadiging hebben. Dus, uh, ja, maar dat wil je niet. Nee, maar... Uh, en Joop ook nog wel. Maar er zijn dat een aantal andere mensen... die zijn nog actief in de maatschappij bezig. En die willen, die willen niet... Maar nou, we zeggen verantwoordelijk kunnen zijn voor iets wat mislukt... dan gaat het niet goed, dan stoppen we ermee. Maar hoe moet het nu verder met de overgebleven subsidiegelden... die in 2,5 jaar inmiddels zijn geslonken naar ongeveer 4,5 miljoen euro? Dat beslist Joop Worrel als voorzitter van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel. Hij gelast een onderzoek naar hoe het nu verder moet. En dat wordt betaald door het ministerie van VWS. De opdracht gaat naar de schoonzoon van Joop Worrel. Maar volgens Worrel moeten we daar niet veel achter zoeken. Uh, en, en, mijn schoonzoon heeft een, heeft een communicatiebedrijf. Uh, we hebben dat ook open gedaan. Ik bedoel, dus niks, uh, niks geheim aan. Uh, ja, en, en, en ik, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... nou, dat heeft hij aan cadeau gedaan, ja. Kun je je voorstellen dat mensen daar dan iets over zeggen? Of zeggen van, ja, wat is dit nou? De schoonzoon van Worel krijgt die opdracht. Uh, uh, vanuit de stichting waar ORL toch ook nu nog voor zit. Is dat ze dat dan wel een punt vinden? Ja, dat mogen mensen ook best vinden. Maar dan zeg ik altijd weer, ik heb de rechterspiegel spiegel gekeken. Ik heb niet gezien, ik bedoel, er is geen kwestie van... dat er, dat er geld over de balk gegooid wordt voor dingen die niet gepresteerd worden. Hmm. En het gaat in dit land uh, over presteren. En het gaat over het land van, heb je de goede mensen op de goede plaats? Uh, en dan is het ook niet zo belangrijk dat het uw schoonzoon is? Nee. Hans Ouwekerk is verrast... als we hen de situatie rondom de schoonzoon van Worel voorleggen. Verbaas me. Is het echt waar? Ja, ja goed, dan zou je het... Ik vind niet dat dat kan. Klaar, ja, zou mij niet overkomen. Je maakt er de kwetsbaar mee. En misschien moet je dat dan niet willen doen. wel leuk dat jullie alle aspecten van zo'n woonbaarheid meekrijgen, want er komt de buurvrouw een bordje eten brengen, want zij wilde graag eten. Fijn is dat. Dan zien, weten ze dat ik bezig ben en dat kindje moet eten. Ja. Fijn. En je mag het niet zeggen. Oké? Okay. Heel stil van mij. Dat is een spelletje. Wie wacht ze stil is. De We zijn terug bij Marie Gunholz in het woonwagenkamp in Best. Uh, wat raar dat wij dan alles uh, wantrouwend uh, gaan. Dus dat... Het is zijn schoonzoon. Normaal gesproken hoort dat ook niet. Boeren Kroon voerde het onderzoek uit. Normaal gesproken zou het zo niet mogen lopen. En wij, wij zijn dan lastig. He, wij, wij snappen niks. We zijn lastige mensen. We willen alleen maar geld. Ik red het wel, maar er zijn nog zoveel die ik niet redde. En ik zie dan gaten vallen in de maatschappijen of naar de weg ernaartoe. En dan doe ik het toch weer uit mezelf. Ik denk, oké, okay, even die kinderen helpen naar school. Even die mensen adviseren, want dat is wat ik ben. Daar hoef ik niet voor betaald voor te krijgen. Iedereen gaat er hot op als ze het geld niet krijgen. Wij doen het toch wel. Het is mijn gemeenschap. De geschiedenis van het NISR, een fraai staaltje van neocolonialisme in eigen land. U hoorde een reportage van Gerard Leenders en Stefan Heidendaal. De teksten werden gelezen door Erik Arends... en de techniek was in handen van Alfred Koster. Nou, zo eindigde Argos van 29 september 2012. Twee dagen later werd het NISR opgeheven... en daarmee was de gemeenschap van Sinti en Roma haar officiële vertegenwoordiging kwijt... In de Tweede Kamer werden na onze uitzending... door D66 en de SP vragen gesteld. De toenmalige staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten liet weten... dat Joop Worel, maar ook zijzelf, betreurt... dat de schijn van belangenverstrengeling heeft kunnen bestaan. December vorig jaar kwam de nieuwe staatssecretaris Martin van Rijnen... met een brief waarin hij aankondigde dat hij wilde starten met een nieuwe aanpak. Dit keer zou hij goed luisteren naar de Sinti en Roma zelf. Lala Wijs is werkzaam geweest bij het NISR... en zet zich al tientallen jaren in voor de belangen van Sinti en Roma. Begin dit jaar richten ze in overleg met het ministerie een werkgroep op... die zich buigt over de mogelijke besteding van de rechtsherstelgelden. gelden. We hebben drie bijeenkomsten georganiseerd in de landen. De best in Amsterdam en in Groningen. En daar hebben we de Sinti en Roma-gemeenschap samen laten komen... En gevraagd van hoe nu verder? En wat was het antwoord? Ja, we hebben natuurlijk gevraagd om uh, ietsje meer tijd om te kijken binnen de gemeenschap uh, of, uh, of de mensen nog bereid zijn om hun ideeën te uh, overdenken. En, dat en dan ze... kunnen we kijken van ja, hoe, hoe gaan we nu verder? Ja. Wat een richting gaan we uit. Het ziet er maar uit dat wij Sinti en Romaar weer uh, zelf uh, het heft in handen hebben. Mm -hmm. En dat we toch voor een groot deel uh, mee kunnen beslissen uh, hoe wat waar. Natuurlijk heb ik ook wel geleerd in de loop van de jaren om niet te snel uh, conclusies te trekken. Mm -hmm. uh, maar het lijkt erop dat we weer op het goede spoor zitten. Dat was Lada Weis. Argos. Radio Ono. Na de oranje gekte van de afgelopen week ligt het voor de handje af te vragen... waar de Oranjes hun populariteit aan te danken hebben. Ondanks hier en daar een schandaaltje... worden ze door een groot deel van de onderdanen op handen gedragen. Jaco Alberts, historicus en journalist bij Vrij Nederland... schreef het boek De Nederlandse Monarchie. 200 jaar koninkrijk in acht affaires. En hij is hier. Welkom, Jaco. We kennen elkaar een beetje. Dus laten we het tutoyeren. Dan waar waarom wilde je dit boek schrijven? Ben je een echte royalty-watcher? Nee, beslist niet. Um, uh, maar ik uh, heb contact gehad met het Historisch Nieuwsblad... waar ik, waar ik voor schrijf als medewerker. en Toen hebben we nagedacht of we iets konden doen rond 200 jaar Koninkrijk. En toen leek het ons interessant om een serie te maken... Uh, over de vorsten, maar dan vooral kijken naar uh, kwesties die in hun tijd speelden... die wat minder de publiciteit of ook de historische publiciteit hebben gehaald. En uh, zo ben ik aan het werk getogen en uh, heb uh, voor elke vorst een uh, affaire bekeken... Uh, die iets zegt over de vorst zelf... Uh, maar ook heel veel over de tijd waar die vorst uh, in leefde en regeerde. Laten we een paar uithalen. Bijvoorbeeld de regerende Oranje, dat was namelijk Willem III... Ja. die regeerde van 1849 tot 1890... Uh, jij hebt het over de mythe dat hij de slavernij... in de Nederlandse kolonie heeft afgeschaft. En ja. vooral dat dat een mythe is. Hoe zat het in elkaar? Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een mythe. Um, uh, het interessante is dat het een uh, koning was... die in Nederland uh, buitengewoon impopulair was. Hij werd Koning Gorilla genoemd. Uh, zo heet ook een pamflet dat door de socialisten was uitgebracht. Hij was echt een, een bruut uh, eerste klas. De uh, ministers waren doodsbang om bij hem binnen te komen. Uh, dus uh, dat was, uh, was tamelijk akelig. Hij wilde ook helemaal niks weten van het verminderen van zijn macht en zo. Uh, wat door zijn vader was geregeld, Willem II. Uh, maar het gekke is dat hij in de koloniën uh, buitengewoon populair was. Vooral in Suriname en op de Antillen. En dat kwam omdat hij de slavernij zou hebben afgeschaft. En hoe zat het echt in elkaar? Uh, nou, in het, in het echt was het zo dat hij daar uh, hoogstwaarschijnlijk geen enkele bemoeienis mee heeft gehad. Behalve dat hij in 1863 een handtekening heeft gezet onder de wet die die slavernij afschafte. Maar er is daadwerkelijk gepoogd om, dat, uh, om hem daar een symbool van te maken van die bevrijding van de slaven. Dus dat werd gedaan, uh, ook met het idee... Uh, we moeten de bevolking een beetje rustig houden. Uh, ze moeten vooral blijven werken op de plantages. Want die zware doodsbank, die slavernij. Uh, als die afgeschaft zou worden. Dat de slaven van de plantages onmiddellijk uh, uh, de bossen in zouden vluchten. En dat ze dan de rest van de dagen in ledigheid zouden doorbrengen. Zoals het in die tijd heette. Maar, uh, maar we... dat was nog niet het ergste. Het ergste was dat ze uh, dan niet zouden werken. En dat de, de economie van Suriname bijvoorbeeld uh, uh, ineens zou storten. Dus er moest wat gebeuren om die slaven die ex-slaven dankbaar te houden. En uh, daar was het simpel van, om een symbool te creëren... namelijk die koning Willem III... Die, uh, uh, waar een soort dankbaarheid aan uh, opgeprojecteerd kon worden. En dat is met, met, met, met alle macht gedaan. Met allerlei liedjes, uh, de missionarissen die, uh, in, in de Suriname en Antillen... die uh, leerden de kinderen liedjes over Willem III zingen. Uh, en hij werd echt het symbool van, uh, de, uh, uh, van de bevrijding van, van de slavernij. En dat is ook een van de grondslagen waarom eigenlijk die oranjes... In, Suriname en op Tantilla nog steeds zo populair zijn. Binnenkort wordt uh, de afschaffing van de slavernij in de West herdacht. Deze kanttekening die hoort er dus bij. Deze kanttekening hoort erbij. En er is, uh, er is nog wel een kanttekening extra te maken. En dat heb ik echt ook onderzocht in de, in de archieven van koloniën. Zeg maar. uh, want het idee was wel dat uh, dat in Den Haag bedacht zou zijn... dat Willem III dat moest gaan doen. Uh, of die, die, dat symboolfunctie moest gaan, gaan hebben. Maar uh, daar zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor. Het ligt veel meer voor de hand dat gewoon de gouverneur... Uh, de gouverneurs ter plaatse gedacht hebben van dit is een mooi uh, symbool om te gebruiken uh, voor, om, om die dankbaarheid te tonen. Op een dag als vandaag 4 mei is het verleidelijk om ook even naar het hoofdstuk over uh, Juliana te kijken. Vooral haar worsteling met de doodstraf die al was uitgesproken ja. voor oorlogsmisdadigers. Uh, je schrijft dat ze zelfs met aftreden heeft gedreigd als de executie van de Amsterdamse SD-chef Willy Lagas zou doorgaan. Hoe ja. zat dat? Uh, nou, er waren diverse oorlogsmisdadigers uh, uh, die, uh, die hadden, uh, hadden doodstraf gekregen. En uh, zij deed gewoon erger best om uh, dat te traineren. Uh, de, de, de, het koninklijke voorrecht is om gratie te verlenen. Dus er kwam altijd gratieverzoek uh, van, van ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers. En zij uh, uh, weigerden die gratieverzoeken... Te tekenen en uh, schoof dat steeds door. En wilde steeds weer opnieuw onderzoek. Uh, en uh, toen heeft ze op een gegeven moment. Uh, toen dat uh, in, in, tijdens het kabinet Drees. erg uh, hoog opliep. en uh, de, uh, de minister die daar verantwoordelijk voor was. Uh, uh, dreigde met aftreden. want die wilde wel dat die executies er doorgaan. Uh, toen heeft Drees ook gedacht: van uh, ja, dan zouden we met z'n allen moeten. Aftreden. En toen heeft Juliana gezegd van uh, nou ja, uh, u hoeft hem niet af te treden, dan treed ik toch af? Wat bewoog haar eigenlijk? Tot die uh, ja, clementie? Ja, ze, ze had wel een mild karakter, een stuk milder dan haar moeder. Haar moeder was juist erg voor, Willemine was erg voor het, uh, het, het uitvoeren van die doodstraf. Die heeft dus daar uh, uh, gepoogd dat uh, te bewerkstelligen en zij. Uh, hing aan de andere kant. Uh, maar die heeft ook zo verwogen oorlogsmisdadigers naar Siberië te sturen. Ja, precies. Dat was haar gedachte in Londen nog. Dan was je er helemaal vanaf, uh, gewoon in werkkampen. En dan uh, had je ook helemaal geen berechting meer nodig. Dan kon het gewoon in één keer... Maar Juliana had een hele andere houding daartegenover dan haar moeder. Ja, dat ontwikkelde zich ook. Zij had een wat pacifistischer uh, houding. Was wat meer, uh, meer kant tegen het gebruik van geweld. Uh, en zij stond onder invloed van Geet Hofmans, niet te vergeten. Die, uh, de gebedsgenezer. De gebedsgenezeres die binnengehaald was in het, uh, uh, uh, in het paleis om Marijke, de dochter van de oogziekte, te genezen. Nou, die was echt invloed gaan uitoefenen en die hield allerlei bijeenkomsten waarin zij doorgevingen doorgaf. Van, van, dat ging vaak over de wereldvrede en over uh, nou ja, hoe mensen met elkaar om moesten gaan. Vrij vage gedachten, maar het was wel duidelijk dat Juliana daar. Uh, onder, onder haar invloed stond. Even een sprong in de tijd. We slaan ja. even Lockheed over en Prins Bernhard en uh, Norse en noem maar op. Uh, helemaal van deze tijd is het verhaal over de Sorregheta-affaire. Ook werd... tien jaar geleden natuurlijk, inmiddels. Ja, ja maar, maar hoogst actueel nog altijd. Je was ja. er zelf in New York uh, bij toen uh, Willem-Alexander... een slip of the tongue had over de betrokkenheid... van de vader van Maxima bij de Argentijnse Gunta. Uh, hij, hij voerde toen uh, generaal Fidela als getuige Adenauer op. Ja. Uh, rook je meteen lont toen je daarbij was? Nou, het was vooral uh, enorm uh, chaotisch en verwarrend. want we wisten helemaal niet wat hij bedoelde. Hij zei alleen maar, uh, ver, he, een, hij verwees naar een brief die in een, in een krant had gestaan, in een Argentijnse krant, uh, waar we toch eens naar zouden moeten kijken. Dus het was pas werd het later duidelijk. Toen was hij al weg. Uh, met, toen we contact konden hebben met Nederland. Uh, dat het ging om een brief die Fidela had geschreven. Toen was wel duidelijk dat hij iets uh, heel doms had gedaan. We hebben het over allerlei affaires en affairetjes. Desondanks kun je constateren, zie de afgelopen Kroningsdag... dat de Oranjes werkelijk populairder zijn dan ooit. Heb je daar een verklaring voor? Um... Nou ja, het is, het, is, het is lastig te verklaren, want eigenlijk het Koningshuis is natuurlijk niet meer van deze tijd. Uh, dat zullen de meeste mensen wel, uh, uh, wel met me eens zijn. Uh. Maar er bestaat blijkbaar toch een grote behoefte aan. Een, ook een, zo, een soort symbool van, sa, van samenbindende kracht. Want dat is wat de Oranjes wel in de loop van de, van de, de decennia geworden zijn. Uh, ze hebben natuurlijk steeds politieke invloed. hebben ze in de loop van de tijd moeten, moeten inboeten, moeten weggeven. En daarvoor in de plaat is wel een soort symbool van, van, van, van samenhang gekomen. En uh, nou ja. We weten natuurlijk allemaal dat de samenleving... Uh, de samenhang is over het algemeen ver te zoeken. En, en, en, en zij zijn een symbool, de oranje zijn een symbool... voor die samenhang, dat, dat toch nog iets is als een, Nederland, uh, een Nederlandse samenleving. Ze moeten het niet meer van hun politieke macht achter de schermen hebben... maar eigenlijk van ja, een moreel kompas voor de natie. Ja, dat denk ik wel. Uh, vorig jaar, uh, zoals je weet, uh, is, uh, is besloten... de. Koningin of de koning uit de formatie te halen. Die speelde geen rol meer in de formatie. Dat was eigenlijk de tot de belangrijkste politieke invloed uh, die ze hadden. Dat heb ik ook nog in het boek beschreven. In 1994 had Beatrix een belangrijke rol in het tot stand komen van het Paarse kabinet. Dat zal nu niet meer zo zijn. Uh, uh, weliswaar is uh, de koning uh, wel maakt deel uit van de regering zolang het duurt. En hebben ze dus. Contact, heeft hij contact met uh, de minister-president over staatszaken. Dus daar kan hij informele invloed uitoefenen. Maar de invloed die hij bij informatie had, uh, die is verdwenen. Even over dat morele kompas. Het viel me op dat vooral in de buitenlandse pers... wij durven dat kennelijk niet meer... maar uh, wij vinden dat niet meer eerbiedig genoeg. Maar in de buitenlandse pers werd overal de vraag gesteld... Ja, die man heette toch vroeger Prins Pils... Ja. kan die wel dat morele kompas worden? Wat denk jij? Nou ja, dat is een goede vraag. Dat zal zich uh, dat zal moeten, uit, dat zal moeten uitwijzen natuurlijk. Uh, hij is wel... Uh, heel goed voorbereid. Hij is de best voorbereide koning die we ooit gehad hebben. Uh, ook met internationale uh, functies. Dus hij weet heel veel van, van hoe Nederland in elkaar zit. Hoe de internationale samenleving in elkaar zit. Uh, maar nou ja, het, het morele kompas, dat aspect. Uh, daar, daar hecht hij ook waarde aan. Ik bedoel, hij is ook iemand die bijvoorbeeld uh, belangrijk vindt. Om, om, om minderheden te betrekken uh, bij, bij Nederland. Maar zo uitgesproken als Beatrix dat de afgelopen 30 jaar heeft gedaan. Dat is bij hem nog niet het geval, maar misschien ontwikkelt hij dat. Zij was wel een van de beste oranjes, Beatrix. Beatrix was, een, uh, was wel een van de beste oranjes. Jaco Alberts, auteur van het boek 200 jaar Nederlandse monarchie... in acht portretten van vorsten en vorstinnen met evenveel affaires. Dank voor je komst en succes met je boek. Dank je wel. Argos gaat volgende week zaterdag over de geestelijke gezondheidszorg. Straks krijgt u op deze zender Radio 1... Tros in bedrijf te horen, gepresenteerd door Niels Heithuis vandaag. En daarin onder meer de Twentse ondernemer Henny van der Most en Dennis Wiersma, die is afgetreden als voorzitter van FNV Jong. En daarna de Tros Autoshow met beroemde Alfa Romeo's. Een mooie herdenkingsdag.